This your boy, Leo Kleiner. Simon with Lonnie aka Ravenga. Simon with King Chavez and Jack Shirek Another one. 2015 was zeker niet van jou Al mijn hits die waren heet, jouw pokken waren lauw Ik weet het, ik zie je kijken naar mijn vrouw Ik ben met honnie en het je er eens over blauw Vroeger wou je shit zeggen, maar nu moet je niks zeggen Elke maand een nieuwe nummer, want je bitch blijft bellen Fuck die nippen, rappers, het gaat sowieso fout Maak een poko met kleine, je gaat sowieso goud Ik ben aan het stekken voor een haas van mijn pa Ondertussen word je nog steeds thuis, bij je ma Ik ben met Moscow, aka Louis Mang Je hoeft me niet te draaien en je hoeft me niet te voelen man ik Vieze bitjes, fuck Gelijk zitten om mijn schoot, fuck stoelen dans Ey, ik zag je hart op de popreis Ik weet niet eens wat dat ding is of waar het op lijkt Echt niemand stopt mij eerlijk wat een toptijd Met Kees op een after en kijk eens hoe ik opblijf Pillen voor de kop. pijn. ja je bitch kop mij We pakken dikke stacks, heel de avond is op mij Alle drugs stopt mij, geloof me je wil ons zijn Fuck die kijk me hele jas bont zijn En m'n juffrouw ging mijn hart in de klas Want ik kwam altijd later in de klas Wat zou ik zijn als mijn vader niet was. Nu betaal ik contant of met de zakelijke pas Ik investeer en leer met Arman. Ik zeg je eerlijk jullie mannen zijn arman. Je kan me vinden aan de barman Ik geef je hele zaken rond je zeg je barman hey. En mijn manager moet rennen echt waar Ik ben niet dom als ik een miljoen hey. maak Dan maakt hey. die anderhalve ton jong Moskow fiets Jong Moskow fiets genoeg platen aan de muur Nee we stoppen niet ik doe een S.O. naar mijn platenbaas Ik heb een kaas van gegeten jij ja, uit kaas. Zes shows op een avond zien me haasten ja ik heb ik heb een AK nodig voor die harte last. En Ronnie is mijn grappie, dat is way back. We waren samen skeren, nu gooien we één. Stek op je bitch. En het is wat het is. Young boys maken hits. En beter zeg je niks. Het is kleine man. Ik wil niet eens meer schrijven, man. Kijk maar verder freestylen, man. Shit. Is nu jij de laatste van je zin de Jacken?